10 Uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De onroerende zaakbelasting stijgt dit jaar opnieuw te veel. Huiseigenaren betalen bijna 4% meer dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van de vereniging Eigen Huis. Het Rijk maakt ieder jaar afspraken met gemeenten over de maximale stijging. Vorig jaar verhoogde de gemeente de OZB ook met gemiddeld 4%, terwijl toen maximaal 3,75% was afgesproken. Om dat recht te trekken, besloot de minister de norm voor 2013 te verlagen maar de gemiddelde stijging gaat er dit jaar opnieuw overheen. De OZB stijgt het meest in Geemert bakel In Goeree-Overflakkee neemt hij juist het meest af. De politie heeft sterke aanwijzingen... dat Enes Aourag uit Wassenaar zelfmoord heeft gepleegd. Welke aanwijzingen de politie heeft, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat ook een misdrijf nog niet kan worden uitgesloten. De jongen van 13 kwam woensdagavond niet thuis... na het rondbrengen van folders in Wassenaar... Er werd meteen alarm geslagen en een Amber Alert verspreid. Gisterochtend werd zijn lichaam gevonden in een bos bij Wassenaar. De financiële topman van technisch dienstverlener Imtech stapt op. Het bedrijf zegt dat Boudewijn Gerner vertrekt... mede gegeven de situatie waarin de onderneming zich bevindt. Deze week werd bekend dat Imtech met een strop zit... van minimaal 100 miljoen euro vanwege vermoedelijke fraude in Polen. Imtech werkte aan de bouw van een groot pretpark maar krijgt mogelijk geen geld voor de werkzaamheden die al zijn uitgevoerd. Gerner was sinds 2002 de financiële topman van Imtech. Hij blijft adviseur bij het bedrijf. Het weer, vannacht vooral in de kustgebieden kans op een winterse bui. In het binnenland droog. Morgen overdag op de meeste plaatsen droog en zon. Maar in het noorden dan kans op een bui. Maxima morgen rond 3 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dag dames en heren, goedenavond. Dit is langs de lijn van vrijdag 8 februari. Precies één jaar voor de eerste Olympische schaatsafstand van Sochi, de vijf kilometer van Sven Kramer. Het Nederlands ijshockeyteam weet al zeker dat het niet naar die Spelen gaat. Gisteren klonk bondscoach Eimers nog zo strijdvaardig na de nederlaag tegen Duitsland. Het is pas voorbij als we het niet meer kunnen halen en dat is nu niet het geval, dus ook morgen gaan we weer spelen om te winnen. Maar dat lukte bij lange na niet, zo meer daarover. De lucht is helemaal geklaard coach Fred Rutte en zijn clubleiding bij Vitesse, vertelt hij straks. Het probleem zat hem vooral in de communicatie. Daarom heb ik een gesprek gehad met Erwin Kazakowski en wij, uh, wij willen ons daarin uh Verbeteren. En slecht nieuws voor alle professionele mountainbike-vrouwen. Want Marianne Vos stapt ook op een mountainbike. En de geschiedenis leert dat Vos welke discipline ze ook doet... meestal de beste wordt. Nou, ik ga beginnen in Cyprus en daar is een driedaagse. Ja, ja, daar zal ik op zich wel een gevoel krijgen van... Ja, hoe sta ik in het internationale veld... En over de beste gesproken, olympisch kampioen Nicolien Sauerbrei kan volgend jaar in Sochi haar olympische titel op de parallel reuzenslalom verdedigen. Ze dankt dit aan een tweede plaats bij een wereldbekerwedstrijd in Slovenië. En nu weet ze het dus zeker, ze gaat. Nicolien, goedenavond. Hoi Dion. Hoe groot is de blijdschap? De blijdschap is groot, heel groot. Ja, met name omdat ik er heel hard voor heb moeten knokken en uh, vooral omdat ik er lange tijd op heb moeten wachten natuurlijk. En als dan eindelijk alles er samenvalt, ja, dan zie je dat je gewoon bij de beste hoort. En in de training had ik dat wel heel vaak, maar ik wil het ook heel graag aan het publiek laten zien. Ja, ben, ben je ook opgelucht? Hoor ik dat een beetje eruit? Nou, wat ik zeg, ik voelde voor het WK al mijn vorm aankomen en... Ik ja, proosteerde heel goed in de voorbereidingswedstrijden, ja. alleen ja, je wil het ook heel graag in de wereld beter laten zien en ook gewoon um, de bevestiging krijgen van al het goede en harde werk wat je in de zomer verricht en in, in, in, in de sneeuw. Dus ja, als dat het uiteindelijk lukt, dan is dat uh, zeker een stukje opluchting. Ja, maar je zegt je voelde dat wel aankomen, dat voelde je dus al bij het WK, terwijl dat dus een teleurstelling werd. Nee, sorry, voor het WK. Oh, voor het Ja, en ja, het WK werd één een grote teleurstaat, dat klopt. Ja. Eenmaal purpest en een keer door mijzelf verpest. Ja. Um, maar nu, vandaag, kun je ons even meenemen naar die wedstrijd? Want uh, dat voelen, dat vind ik altijd heel moeilijk. Hoe, hoe voel je dan bijvoorbeeld vandaag dat het er misschien wel in zit? Ik werd gewoon om half zes lekker water. Ik dacht: Dit is mijn dag. Ik had hele goede trainingsdagen achter de rug. Mm -hmm. Er was alleen heel veel sneeuw gevallen twee dagen geleden. 50 centimeter. Dus ze hadden heel veel sneeuw van de piste af moeten blazen. Omdat het anders veel te zacht is. En de kwalificatie, de eerste liep super goed. En de tweede was ietsjes, ja, te netjes. <laughs> eh, waardoor ik uiteindelijk zestiende geplaatst was. En dat is dus met de hakken over de sloot. Want alleen de eerste zestiende gaan strijden om de, om de medaille te plaatsen. En ik schakelde nummer 1 uit. omdat ik gewoon heel erg sterk aan de start verscheen. En alleen maar de aanval heb gekozen. En eigenlijk daarbij het probleem bij haar proberen neer te leggen. En um, dat werkte goed. Dus uiteindelijk won ik. En um, toen ging ik door naar, uh, naar, de, naar de top 8. Ja, toen voelde ik me zo sterk. Ik groeide helemaal in de wedstrijd. En elke, elke afdaling ging beter en beter. En ik voelde zelf zoveel zelfvertrouwen. Ik dacht, ja, zie maar. En uiteindelijk uh, had ik... Heel eventjes het goud in handen, maar ja, uiteindelijk één foutje bij de ene laatste paal. En toen werd het uiteindelijk tweede, maar dat is uh, nog steeds een, uh, een plek om heel blij mee te zijn. Ja, je moest bij uh, de beste acht. Nou, dat is redelijk gelukt met, uh, met het zilver. <laughs> um, is dat lekker om, om nu gewoon al zeker te weten, ik ga naar Sochi? Nou, weet je, kijk, uh, ik vind gewoon op een moment dat ik de Olympische ijs niet haal. Dan heb ik daar ook niks te zoeken. Dus op het moment dat ik hem gewoon dik haal, ja, dan ga ik daar ook bestrijden voor, voor mooie plaatsen. En dan, dan heb ik ook, um, ja, dan, dan verdien ik het ook om daar te staan. En altijd met de hak over de sloot te zijn of iets, ja, dat is helemaal niet Ik wil strijden en mijn sport beoefenen zoals ik hem nu doe, tienerlens op een dag. En ja, dat, dat maakt mij een, een, een, een, een blij sporter en, en, en elke sporter waarvan hij weet waarvoor hij het doet. Want dit, dit is het mooiste wat er is, gewoon. Elke keer in aanval gaan. Ja, uh, betekent dat nu ook dat je vanaf nu gewoon elke dag tot, nou, ik meen, 12 februari uh, volgend jaar, uh, elke dag in het teken staat van die spelen? Nou, kijk, wij, wij als sporters zijn al veel langer met de voorbereiding op Sochi bezig. Een, een reaalkeuze, um, al bezig met, met plan B en C, vooral als de sneeuw niet goed is, want op het moment is het sneeuw ook echt heel erg slecht. Tot gisteren was het onzeker of wij ons 30 daar zouden hebben. Ja. En um, ja, wij, zijn, wij zijn al zo langer mee bezig. Het is alleen wel zo. Uh, het is nu aftellen. En dat is natuurlijk een andere situatie. Dus ja, ik, ik vind het alleen maar mooi. Het is, het, het, het, het is aftellen naar weer een heel mega groot evenement. En um, het mooiste evenement wat er op, op, op deze wereld bestaat. Dus ja, ik, ik vind het alleen maar heel leuk. Maar het, het geeft voor nu denk ik ook wel een beetje rust. Het je hebt het, geeft, het in de zak. Ja, kijk, het, het, het is natuurlijk altijd prettig. Het geeft altijd rust. En, en helemaal het feit dat je gewoon... Ja, wie bij de wereld, tussen de wereld top staat, dat is gewoon... Dat, dat geeft ook een rust. Want dat geeft gewoon ook aan dat je, dat je gewoon goed bezig bent. Ja. En um, ja, dat is altijd een prettig gevoel. Je had het al over plan B en C, want dan, dan gaat het ook over, over de sneeuw daar, hè, in Sochi. Daar, gaan jullie, daar ga je nu naartoe, hè, ook? We reizen nu van Slovenië naar huis toe en we stappen zondagochtend vroeger in het vliegtuig naar Sochi. En dan hebben we daar twee cent en daarna een paar dagen blijven we langer om te kijken van ja, hoe gaan we het allemaal invullen en een beetje de boeren bekennen. Dus ja, ik ben wel heel nieuwsgierig. Ja, Weet je al iets? Ik weet uh, relatief heel weinig, ik heb toevallig contact nu met een Russische die daar geboren is, die mij het een en ander heeft maar het is zelden zo dat je naar een gebied gaat waarbij je zo weinig weet... en zoveel informatie probeert te krijgen van buitenaf. Dus dat maakt het ook wel weer extra spannend. Want bijvoorbeeld een auto huur is daar totaal niet vanzelfsprekend. En ja, als je naar, naar een google ging, dan, dan was dat meer dan logisch... dat je gewoon een eigen vervoer had. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen die je zelf moet vullen en moet gaan kijken van wat is het beste. Ja, en voor jou nog veel belangrijker. Inderdaad, ze weten niet zeker of er wel sneeuw ligt. Nee, dat is, <laughs> nou, dat is eigenlijk wel weer vergelijkbaar met zo'n koer natuurlijk in ja. mijn geval... Maar het, het is wel zo dat je inderdaad heel goed moet kijken van ja, wat zijn dan de de, plan, de beste plannen voor als het niet lukt om, om je daarvoor te bereiden. En ja, dat geeft alles wel een beetje zorg, maar ook uh, je moet flexibel zijn. Dus uh, ja, nou, het we hoort hebben, erbij, het hebben in Vancouver gezien dat dat uh, toch <lacht> vaak wel goed, dat pakt goed uit. <lacht> ja, daar ben ik redelijk sterk in. Ja. <lacht> maar weet je, als je de plannen ook goed hebt, dan komt het allemaal wel goed. Dankjewel, Nicoleen. En gefeliciteerd. Ja, nog. gedaan. Dank je. Wat zou het nou mooi geweest zijn als ik dan in het volgende gesprek ook uh, dit soort vragen had kunnen stellen. Maar zo mooi is het dan uh, helaas niet. De Nederlandse ijshockeyploeg is er namelijk niet ingeslaagd om zich te plaatsen voor de winterspelen. Bij het uh, kwalificatietoernooi in uh, Bietigheim-Bissingen verloor Oranje kansloos ja, met 6-1 van Oostenrijk. Bondscoach Chris Eimers, goedenavond. Goedenavond. Of, of is dat heel erg overdreven dat het kansloos was vanavond? Nee, vandaag was het vrij kansloos. Ja, ja. dat ben het niet met je eens. Waar, waar ging het mis? In de eerste periode. Wij hadden, ja, eigenlijk spelen we altijd om te winnen. En um, dat, dat brengt een bepaalde um, structuur mee um, en een bepaalde uitvoering van de tactiek. En, en daar zijn we in de eerste periode compleet niet in geslaagd. En eigenlijk werden we ja, aan alle kanten um, met een neus op de feiten gedrukt door Oostenrijk. Ja. En toen was het, het 5-0 en daar was de wedstrijd gespeeld. Ja, het verbaast mij wel, want ik heb de wedstrijd gisteren gezien tegen Duitsland. Uh, die verloren ja. jullie ook, maar toen hebben jullie wel heel lang stand kunnen houden tegen zo'n groot ijshockeyland. Uh, ja, kun je me uitleggen wat daar gebeurd is? Gisteren. Ja, nou ja, ik vind ja. het zo gek dat het gisteren zag het er eigenlijk heel goed uit. Hè? En dan, dan is, gaat ja. het nu zo mis. Nou, wat, um, wij waren natuurlijk de grote onbekenden. En, en daardoor konden we denk ik gisteren ook, um, ook Duitsland wel enigszins uh, verrassen... met de manier waarop wij spelen. Ja. Um, ja Oostenrijk heeft, heeft duidelijk afgesproken om zich niet te laten verrassen. En die kwam, uh, zoals wij dan zeggen, heel hard uit de kleedkamer. Um, ja, en, en dat konden we gewoon niet bijbenen. Daar, da, daar komt bij dat, dat het voor ons niet, um, ja, niet, niet gewend is. Wij zijn het niet gewend om twee van zulke wedstrijden op zo'n zo hoog niveau in twee dagen te spelen. Um, dit, dit zijn in beide gevallen full-trofs um, ja, die tussen de 100 en de 200.000 euro verdienen. En, en, en jongens van, van onze ploeg gaan maandag of naar school of naar werk. Ja. En, um, en, en, en dat verschil zie je gewoon, gewoon terug in de, in de uitvoering. Dat, dat konden we vandaag um, ja, niet opbrengen om, om dat twee dagen achter elkaar te doen. Nee, wat jij zegt, heeft dus eigenlijk niets te maken met talent. Ik bedoel, talent genoeg. Ik denk dat, um, ik denk dat een groot gedeelte van mijn, uh, van mijn team um, talent genoeg heeft... om ook in de Duitse competitie of in de... Oostenrijkse competitie mee te spelen. Ja. Buiten het feit dat ze dan nu, nu gewoon Nederlanders zijn... en dan als, als importspeler worden gezien. Uh, maar als je dat één tegen één tegen elkaar af zou zetten... Um, ja, dan hebben wij inderdaad um, echt wel het talent... Waar, waar, waarop we dat niveau mee kunnen spelen. Dat, dat hebben we gisteren laten zien. Ja. Je kunt ook niemand verwijten maken, denk ik? Nee. nee, ja, nee. Ik denk niet dat dat uh, eerlijk is. Ik denk dat de jongens echt... Uh, echt het hart op de goede plaats hebben, hebben. Die jongens hebben echt heel erg hard hun best gedaan. Um, jongens hebben ook allemaal een week vrijgenomen om, om hier, hier te zijn. En ja, dan loop je toch weer tegen heel veel nou ja, logistieke dingen aan... als je toch met je eigen vakantie opnemen op school of op je werk. Um, en die jongens spelen echt met hun hart. En, en daar kun je helemaal niemand iets in verwijten. Nee, jullie zeiden van tevoren, dat vond ik nog zo mooi... we zijn eigenlijk drie uur verwijderd van Sochi. Geloofden ja. jullie daar wel echt in? Nou, realistisch gezien uh, zouden, wij, zouden, wij niet, uh, zouden wij niet naar Sochi gaan. En, um, maar, maar wat ik net zeg, wij, wij spelen iedere wedstrijd wel om te winnen. En, um, omdat ik er, en, en ook ons, ons eigen systeem. En omdat ik er ook niet in geloof dat als je niet op die manier een wedstrijd benadert, dat je sowieso niet gaat. Ja. En, um, dus, dus zo zijn we het toernooi gisteren begonnen. En... Um, ja, 48 uur verder moet je, moet je gewoon erkennen... Dat je, dat je tekort komt voor dat niveau. Um, maar dat je wel potentie hebt om naar dat niveau toe te groeien. Ja, en, dat, en, dat, en dat is de realiteit. We hebben het uh, optimistisch benaderd. Um, maar 48 uur later en realistisch terugkijken op de laatste twee wedstrijden... Uh, horen we niet op dat niveau. Maar, maar nogmaals, de potentie is er. Ja, nog niet. Chris, gaat het ooit nog lukken... Uh, in Nederland uh, naar de Olympische Winterspelen... Ijshokjes. Leek Plus, het was de enige keer, hè? Ja, ja leek was het was de enige keer en, en dat is eigenlijk al lang, lang geleden. Ja. Um, ja, gaat het ooit nog lukken? Um, maar wij zitten in een situatie waarin het NOC-NSF um, eigenlijk de subsidiekraan uh, dicht heeft gedraaid. Dus dat is, dat is gewoon heel erg vervelend. Het wordt moeilijker um, voor jullie? Dat wordt zeer moeilijk, ja. En ik, ik denk, ik ben wel opgevoed dat je krijgt wat je verdient. En dat is voor mij heel moeilijk te plaatsen op dit moment. Want ik denk niet dat die jongens dit verdienen. Juist vanwege het feit dat ze zich altijd zo inzetten en, en dat het groeipotentie is. Um, dat, maakt het een, dat maakt het een stuk moeilijker um, ja, om, je, om je ooit nog te plaatsen. Ja. Uh, het gaat natuurlijk niet alleen om die subsidie van het NFC en het gaat er ook om wat je er dan mee doet. Um, ja, en we zullen als, als sport ook wel eens goed in de spiegel moeten kijken richting jeugdopleiding, uh, eigen competitie. En, en ja, waar sta je nu, nu en waar wil je naartoe? Um, maar zoals we dit toernooi hebben benaderd, ga ik nu ook zeggen... dat gaat ooit nog lukken. Ja. Dankjewel, Chris Eimers. Graag gedaan. Pretenders, don't get me wrong. We duiken even de eerste divisie in de wedstrijden die vanavond zijn gespeeld. Hier zijn de uitslagen. Dordrecht tegen Helmond Sport werd 2-4. Goed Eagles, Fortuna Sittard 4-1. Emmen tegen Den 1-2. Cambuur tegen Vendam is afgelast. Excelsior tegen MVV werd 1-2. Winnende doelpunt werd in de derde minuut van de blessuretijd gemaakt voor MVV. Dus die gaan heerlijk de carnaval in. De Graafschap tegen Eindhoven 2-2 en Almere City tegen Sparta 0-3. Sparta is op dit moment de koploper met 39 uit 19 wedstrijden. Dan MVV met 38 uit 18. En nummer 3 is Helmansport met 37 uit 20. Het was een zeer onrustige week voor voetbalclub Vitesse. Coach Fred Rutte viel in het openbaar zijn clubleiding af. Hij was kwaad omdat er tegen de afspraken in... niet één speler was gehaald in de winterstop. Rutte meldde zich ziek en dat was voer voor speculatie. Maar Rutte heeft zich weer beter gemeld... en zit gewoon op de bank morgenavond... bij de wedstrijd van Vitesse tegen PSV. Joep Schreuder sprak hem vanmiddag... en stelde als eerste logische vraag, hoe gaat het ermee? Ja, Ik voel me weer goed, ja. Was je nou vorige vrijdag niet even beter naar Arnhem kunnen komen om de speculaties in te, ja, maar, in te dammen? Had je dat niet beter nee, maar kunnen kijk, doen? Ik, ik, wil daar, uh, ik wil daar ook niet meer op ingaan, want het heeft namelijk geen zin. Wij moeten ons focussen op, uh, op dat wat belangrijk is. En dat is morgenavond. En, uh, en dat, het, dat het allemaal uh, in de communicatie zeer chaotisch is geweest. Dat, dat begrijp ik ook wel. Ik begrijp ook wel dat er heel veel ja, vragen zijn. Nou, Afgelopen dinsdag heb ik denk een, een, een helder gesprek gehad met de uh, Erwin Kazekowski. Nou. Uh, dat gesprek was oké. Okay. We hebben elkaar de, de, de hand gescheurd, ge -ge zijn de deur uitgegaan. En de lucht is geklaard. En uh, we gaan ons focussen op, uh, op PSV. Want dat is denk ik denk het allerbelangrijkste. Toch zijn er wel supporters natuurlijk. Hè. En iedereen die graag wil weten wat er allemaal gebeurd is. Ja, nee, maar dat begrijp ook, ja, maar ik ook maar wel. Jij bent zo'n trainer die, die, die voor zijn groep staat. En dan ga je niet met die bus mee. Nee, maar dat kan ik nee, maar, nee, maar wel. Heb je daar geen spijt van, van? Of iets van de, de, de groep voelt zich in de steek gelaten. Nee, dat helemaal niet. Want ik heb, dat is er absoluut niet. Kijk, er was nog een uur te gaan. De uur te gaan. Om, om nog eventueel een transfer te bewerkstelligen. En daarom ben ik met Ted van Leeuwen meegegaan. Dus dan is dat uit de lucht. Oké. Okay. Want er zijn spelers die waren ook diep en diep verbaasd... over dat jij niet meeging, maar dat had te maken met de transfer. Ja, tuurlijk had het te maken met, uh, met uh, waar we mee bezig waren. En dat is helaas is dat niet gelukt. Heb je Jordanië gesproken? deze week? Nee. Uh, weet je dat de geldkraan een beetje aan het dichtdraaien is? Nee, dat weet ik ook niet. Ben je op de hoogte van het feit dat ook Jordania bazen heeft... en dat hij ook teruggevloten is en op de rem is getrapt... Ja, en maar eens, dat kijk ik, ik, geen dat... geld meer is voor, voor... Ook hij wordt teruggefloten door zijn ja, maar, baas. Ik weet het niet, Joep. Kijk, ja, het, kijk, kijk, kijk het gaat mij... Kijk, uh, zeg maar... Uh, als, je, als je naar me kijkt... Als men in een vroeg stadium tegen mij zegt van... Fred, ja, het kan niet. Ja, want het gaat me niet om... Dat, dat ik als ik ergens om vraag, dat ik dat per se wil hebben... als een klein jongetje van uh, dat helemaal niet dus is. het gaat niet om die drie versterkingen, die had je wel graag gehad. Het gaat ja. om de communicatie. Ja, daar en daar we. ben je teleurgesteld in. Daar, daar, daar was ik wel... Uh, en we hebben, we hebben, daarom heb ik een gesprek gehad met Erwin Kazikowski en wij, uh, wij willen ons daarin uh, verbeteren. Maar je kunt je niet verrast zijn een verrast voelen door het feit dat die communicatie... Die is bij Vitesse al niet zo goed. Je spreekt geen Georgisch <laughs> bij wijze van spreken. Je nee, nee, bent niet verrast doordat het zo gaat, Fred. Nee, nee, nee. Kijk, uh, verrassingen zijn er nooit in, uh, in het voetbal. Je weet dat je, als je ergens instapt... weet je dat je voor verrassingen kunt komen te staan. Nou, een, ja, zoals de afgelopen weken is gegaan, is niet optimaal. Maar we hebben daarover gesproken, over de inhoud daarvan... Daar zeg je niks over. Nee, dat doe ik ook niet. Maar de laatste vraag hierover ja. is wel... je hebt een contract voor een seizoen, ja. ook om het een beetje aan te kijken... Het is nog 13 wedstrijden en dan ben je er klaar mee. Nee, nee. Mijn intentie is om, om hier door te gaan hoor. Want, Absoluut. Omdat namelijk uh, is dat een geweldig gebouw, uh, er zit heel veel potentie. En, uh, Want jij bemoeit je graag met een club. Je hebt ja, ook al het advies van men zo. Wat is het advies van mensen? Ja, kijk, als men mij vraagt. Een vraag stelt, dan geef ik antwoord, dan probeer ik antwoord te geven. Wat ik denk dat het beste is. Hè, voor, uh, voor, voor deze club. En uh, ik denk dat het beste is dat je het proces moet laten versnellen. Nou, dat betekent dus dat je een. Uh, ja, een man als uh, Gerry Hamstra, die nu op dit moment uh, hoofdopleiding is... en jong jonge coach en traint... Dat is te veel. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, kijk, dan moet je dat direct moet je dat oplossen. Nou, en dan zoek je naar kwaliteit. Wie, wie kun je dan daar het beste opzetten? Dat heb ik als, als fiets gegeven. Pak dan Sten. Want de Sten is dan ook absoluut niet van toneel verdwenen. En alleen, dat wordt allemaal geïnsinueerd. En, ja, maar, maar dat, daar heb je dit keer een beetje zelf aan meegewerkt. Vanwege ja. die donderdagavond in Emmen... En dan die vrijdagochtend ziek, dat is natuurlijk, je hebt een beetje de suggestie in de hand gewerkt. Als wij beter hadden gecommuniceerd, gecommuniceerd als, uh, als club, dan was dit misschien uh, niet gebeurd. Ja. En zaterdag winnen voor PSV, alles voorbij. Zaterdag moeten we hè, tegen de titelkandidaat nummer 1. En uh, als je in Eindhoven kan winnen, waar, dan zie ik zoiets van, ja, waarom kan het dan niet in, in NM en uh, moeten vol gas geven? Fred Rutte, hij wilde er duidelijk een streep onder zetten. De vraag is of dat ook zo makkelijk gaat. Ook Theo Jansen was vandaag kritisch op zijn eigen club Vitesse en op zijn coach. Dat heb ik ook heel duidelijk aangegeven, dat ik vond dat er heel, weinig ondu of dat er heel veel onduidelijkheid was. En dat ik vind dat de, dat de, dat de club moet zorgen dat er altijd in ieder geval intern duidelijkheid is. Uh, en dat is er niet gekomen. En dat neemt de club wel kwalijk. Want uh, ik vind uh, dat je... Het mag zo hard stormen als het kan buiten. Maar je moet zorgen dat het binnen rustig is. En dat hebben ze niet, uh, niet voor elkaar gekregen. Heb jij bijvoorbeeld gevraagd waarom Fred Rutte... in Emmen niet in de spelersbus is gestapt... naar die bekeruitschakeling tegen Ajax? Nee, dat vond ik niet zo belangrijk. Ik heb alleen gevraagd uh, aan hem bijvoorbeeld... een vraag die ik gesteld heb. Is, uh, de, waarom die er niet was, Ze dachten, uh, Omdat uh, ja, natuurlijk uh, heel veel vragen op een gegeven moment uh, waren... En, uh, dan kun je maar beter voor duidelijkheid zorgen binnen een club. En dan, dan laat je je gezicht even zien. En dan zeg je van jongens, kijk, ik ben zo ziek als een hond. Ik ga weer naar huis. En dan waren de vragen niet gekomen. Dan was het duidelijk geweest voor iedereen. En uh, dat is niet gebeurd. En dat, dat, dat vind ik jammer. En dat heb ik ook tegen hem gezegd. Maar weet je, daar heeft hij zijn mening voor. en Hij heeft daar een keuze in gemaakt. En uh, hij heeft ook aangegeven dat, die, dat keer, volgende keer zal het, zal het duidelijker zijn. Dus uh, laten we daar maar op geloven. Laten we daar maar op geloven, zegt Theo Jansen... tegen Richard van der Malen van Omroep Gelderland. Er op vertrouwen is dan misschien nog een stap te ver. Bij FC Twente is het ook wel eens rustiger geweest. Er was veel gedoe rond de transfer van Leroy Ver naar Everton... die niet doorging. En Van de laatste drie wedstrijden won FC Twente er niet één. In de afgelopen week van Interlandvoetbal... kon Twente even uitblazen. Middenvelder Robert Schilder over de sfeer in Enschede. Ja, nou ja, op zich goed. Maar zoals je, dat uh, merkte je al deze week was het natuurlijk wel rustig... omdat de jongens weg waren. Maar uh, ja, de sfeer is in principe goed. Maar uh, ja, het besef is wel dat het anders moet. Ja. Uh, zeg eens eerlijk, het gevolg van de Nederland van Utrecht... was het gevolg van wat er de week ervoor was gebeurd... onder meer met FEM, was dat nou echt een gevolg daarvan? Of moet, moet je dat loszien? Nou, ik wil het geen, geen gevolgen uh, noemen van al het gebeuren, Want uh, ja, als ik naar mezelf... Kijk, ik kan natuurlijk alleen naar mezelf kijken. Ik weet niet andere jongens ermee omgaan. Maar ja, ik zou niet weten waarom ik daardoor... Uh, ...bijvoorbeeld minder, minder goed zou spelen, want ik heb, ja, wat krijg ik er nou van mee? Ik, hoor het, uh, ik, ik zie het in de krant en ik hoor het een beetje omheen en uh, ja, Leroy was in één keer weer terug, terwijl we allemaal dachten dat hij weg was. Maar verder heeft het die, die zaak uh, niet zoveel invloed gehad op mij. En dan krijgt hij deze week er nog wat overheen. Wat doen jullie met, met hem? Ja, Ik heb al eerder gezegd, ik, uh, wij, ja, ik doe eigenlijk gewoon alsof er, uh, er weinig aan, aan de hand is. Dus ja, kan dat, kan dat. Nou ja, uh, je, je vraagt er wel eens naar van hoe is het? Maar, maar ik denk dat voor hem ook... Uh, kijk, hij wordt natuurlijk de hele dag uh, wordt hier waarschijnlijk geconfronteerd met de vraag van... Ja, hoe is het nou? En hoe staat dat nou? En ik, bedoel, ik denk dat hij zich hier gewoon op zijn gemak wil voelen. En, uh, en dat wij hem gewoon het gevoel moeten geven dat, uh, dat hij gewoon nog... Uh, precies dezelfde rol in de groep heeft als daarvoor. En ik denk dat het voor hem alleen maar fijn is. Want uh, als, hij hier, als hij hier op een plek is uh, waar hij zich op zijn gemak voelt... en uh, hij wordt hier ook nog eens elke keer mee geconfronteerd... dan denk ik dat het niet echt een prettige situatie voor hem is. Dan nou moet je het weekend naar Peck ja. Als je wint, zal iedereen zeggen, vergeten. Realiseer je dat elke andere uitslag jullie in een hele moeilijke positie brengt... Ja, zeker. Maar uh, ja, nee, tuurlijk, dat, is, uh, dat hoort erbij. We hebben nu drie wijze bijna niet gewonnen. Dat is natuurlijk uh, voor ons uh, ja, onacceptabel bijna helemaal. Als er dit weekend nog een, uh, nog een keer puntverlies bij komt. Uh, ook, al, ook als we winnen, uh, is het wat mij betreft niet in één keer weer helemaal, uh, helemaal uh, ja, vergeten. Want je moet er echt wel wat mee doen. Ik, het was geen incident, uh, denk ik. Maar ja, het is natuurlijk voor het gevoel wel belangrijk dat we dat winnen. En dan kunnen we misschien wel weer uh, met een goed gevoel naar de andere wedstrijd toe. De ene week ben je de grootste titelkandidaat. En week daarna deugt er niets meer van je. Is dat de voetballerij? Ja, dat is zeker de voetballerij. Helemaal uh, het hele dag voetbal, denk ik. Het wordt alleen maar erger met... Uh, ja, met alle programma's en internet en zo. We moet elke week toch, uh, toch wat zeggen. Ja, als uh, PSV het weekend ervoor met 500 heeft gewonnen, dan is PSV het. En als wij uh, de week erop met 500 winnen en PSV speelt punten, zijn wij weer de titelkandidaat. Zo simpel is het. Is de nuance verdwenen? Nou, nah, vind ik wel, soms. Vind ik, wel. ik vraag me wel eens af of die mensen op tv niet moe van zichzelf worden. Als ze elke keer weer. Uh... Bedoel, als, je nu, als je aan het einde van dit seizoen een filmpje van hen achter elkaar gaat zetten. van wat ze allemaal hebben gezegd. dan, ja, dan is het ook waarschijnlijk gewoon. Uh... Ik denk dat de nuchtere kijker dan wel een beetje vet zoeken is. Ik bedoel, het is elke week een andere ploeg die titelkandidaat is. En, uh, aan de ene kant logisch, omdat de verschillen bovenin toch klein zijn. Alleen aan de andere kant, uh, ja, het heeft geen zin om elke week een nieuwe titelkandidaat te gaan zoeken. Robert Schilder hoorde u geïnterviewd door Rob Fleur. We gaan uh, even de geschiedenis in. De Olympische Spelen van Peking, 12 augustus 2008, gebeurde dit. Ik iets gaat doen, die scheidsrechter. Ik denk dat hij iets gaat doen. Nog niet in orde. Ja, het rolletje voor de Cubaanse, dat betekent dat Elisabeth Willeboortse hier goud haalt op het Olympisch toernooi. Niet goud dus, maar dat ze hier brons haalt op het Olympisch toernooi. Ja, het klinkt een beetje als goud, het ziet eruit als goud, maar het is wel degelijk brons. Het was het maximaal haalbare Elisabeth Willeboortse haalt brons op het... Ja, Yudoka Elisabeth Willeboortse. Goedenavond. Goedenavond. Theo Plasjaar deed uh, verslag van jouw partij om Olympisch Brons. Hij maakte er ook nog eventjes goud van. Uh, de ja, wens was de mama. vader van de gedachte. Hè? Had je dit al eens teruggehoord? En, en, nee, volgens mij... Uh, nee, dat kan ik me niet, niet herinneren in ieder geval. Maar het, is, het levert wel weer even uh, kipvel op een beetje. Ja? Maakt ja. het je ook een beetje weemoedig op zo'n dag als vandaag? Uh, nee, nee ik, ik heb nu nog niet zoveel tijd gehad om... Uh, om na te denken over de, de beslissing die ik vandaag heb genomen, nee. nee. De beslissing is duidelijk, je hebt een punt gezet achter je carrière, per direct. Ik ja. kan me voorstellen dat je dat niet in één middagje besluit. Hoe is dat gegaan? Nou, In eerste instantie heb ik een uitvoerig overleg gehad met, uh, met Marjolein al, uh, al een paar maanden terug... Marjolein van Allemagne? Ja. ja, aan de boscoach en, en uh, mijn directe centrale coach. En, en, en ook met de krachttrainer Hans Kroon en, uh, en met familie en vrienden natuurlijk, uh, heb je het daar ook over. Uh, en, maar dat was uh, een paar maanden na de Olympische Spelen, zeg maar. Of één of twee maanden. En dus had ik zoiets van nou ah, ja, wat gaat er nu op me afkomen? En wat, wat wil ik nu nog doen? Want dat er een einde aan ging komen aan mijn carrière, dat wist ik eigenlijk wel. Alleen de vraag was wanneer en hoe wilde ik dat gaan afsluiten. En ja, dan ga, zit je te denken aan dan ga ik nog? een toernooi draaien en wordt het dan een toernooi wat, wat het laatste wordt en ja toen van het een uh, kwam het ander er kwamen zoveel dingen op mijn pad um, die helemaal niks met uh, mijn met, met sport te maken hebben maar meer met mijn toekomstige carrière en toen kwam ik erachter dat ik niet eens tijd had om, uh, om te trainen toen dacht ik van ja, als ik nou nog op het toernooi afscheid wil nemen, dat gaat, dat, dat gaat niet meer lukken. Plus dat ik ook door had na de spelen, had ik best wel wat last van mijn lichaam, van de, van de heftige voorbereiding. En ja, je wordt wat ouder en je herstelt wat minder goed. En als ik dan nog een keer zo'n voorbereiding moet gaan, gaan treffen om in vorm te komen, want daar komt het wel op neer, zonder zo'n voorbereiding ben je niet goed genoeg, kun je niet meer meedraaien. Ja, dan heb ik weer, heb ik weer die pijn in mijn lijf na, na dat toernooi. Ik dacht, dat wil ik ook gewoon niet meer. Dus één. 1 is twee. En ja. toen uh, besloot ik uh, te stoppen. Kun je, de, kun je dat uitleggen aan ons? Wat die topsport dan van, van je lichaam vraagt? Hè? Je zegt het gaat pijn doen. En, en dat herstelt dus niet meer? Of minder? Ja, het, het, het, het is meer... Het is, uh, dat is natuurlijk voor iedereen uh, individueel... Uh, dat is voor iedereen verschillend. Kijk, ik heb gewoon uh, best wel wat blessures gehad. En die laten gewoon hun, uh, hun sporen na. Ja. In mijn lichaam. En... Uh, op zich is dat helemaal geen probleem hoor, want ik kan gewoon goed functioneren. Maar uh, de voorbereiding heeft toen de tijd gewoon heel veel gekost. Want ik liep eigenlijk wel met een beetje een overbelaste knie rond. En, en, en om die pijn daarvan een beetje te verdragen, had ik voor de spelen toch wel uh, behoorlijk wat pijnstilling uh, naar binnen gewerkt. Zodat ik gewoon goed kon blijven trainen. En daar voelde ik me ook heel prettig bij. Maar als je daar van de een op de andere dag mee stopt, dan uh, komt het heel hard terug. Ja, ja en, en maar je, je wilde volgens mij nog, toch misschien nog een EK, hè? of misschien een ja. WK nog. Nou, het eerstvolgende EK is over twee maanden ja. in uh, Boedapest. Ja. Was, ja. Dat, dat was echt niet meer mogelijk? Nou ja, dat, dat betekent dat ik dus daar heel hard voor moet trainen. Maar. Um, tegelijkertijd loopt mijn studie uh, aan het Erasmus MC uh, studie geneeskunde. Die loopt ook door en, en daar heb ik afspraken mee gemaakt in april of, uh, of in, in mei of juni moet ik klaar zijn met mijn wetenschappelijke stage. Ja. En dat betekent dat ik daar heel veel tijd in moet steken. En, en die twee dingen gaan gewoon nu niet meer samen. Die zijn eigenlijk in, de, in het verleden ook nooit goed samengegaan. Want het was altijd zo, als ik het heel druk had met topsport, dan deed ik uh, niks aan mijn studie. En andersom, als ik eventjes niks had voor topsport, dan was ik aan het studeren. En ja, die combinatie uh, is niet samen te maken. En uh, ja, dan dan houdt het toch op. Ja. En ik moet nu keuzes maken en prioriteiten stellen. En, uh, en dat wil toch zeggen dat ik, uh, dat ik nu kies voor mijn toekomst. Heb je, vind je het niet gek dat je niet bewust je laatste toernooi hebt gejudood? Ja, ik denk dat het eigenlijk uh, alleen maar beter is. Want als je een laatste toernooi judood met het idee dat het je laatste toernooi is... dan ben je misschien wel helemaal niet bezig met, uh, met winnen. En, uh, maar meer met uh, dat dit je laatste toernooi is. Ja. Dus ik denk dat het eigenlijk wel beter is zo. Wat, wat denk je dat, dat je meeneemt uit, uit die hele topsportcarrière? Zijn dat, zijn dat echt de prijzen of, of is dat ook wat anders? Nee, ja, juist niet. Want ik, ik vind uh, dat ik, uh, ja, ik, vind, ik... Ik heb niet weinig gewonnen. Maar, nee. maar, maar ik... <laughs> Ik, ik heb ook iedere keer door. Je zou eigenlijk in topsport. En dat zal vast en zeker niet alleen in topsport zijn. Maar ook als je andere uitdagingen hebt in je leven. Je blijft constant maar leren van de. En ervaringen opdoen van de keren daarvoor. En zo weet ik, nog, weet ik ook nog precies wat ik voor de volgende Olympische Spelen anders zou doen. Ik heb van, de, van Peking heel veel meegenomen naar. naar uh, Londen. En van Londen zou ik bijvoorbeeld heel veel mee kunnen nemen naar Rio. Maar. Op, de houdt ergens een keer op. Dus je, zou, je kunt eigenlijk nooit stoppen met topsport. En, want het is constant een, een, een ontwikkeling die je doormaakt. En ik denk dat die ontwikkeling en het bewust worden daarvan, ja, dat ga ik gewoon meenemen. Ja, en dat neem je dan mee in, in deze studie waar je mee bezig bent, hè? Ja. geneeskunde. Ja, ja. Hoe gaan wij jou over een paar jaar dan terugzien? Wat ja, ben ik, je dan? Sowieso uh, wil ik militair arts worden bij de, marine, bij de koninklijke marine. En uh, als, ik dat, uh, ja, als ik dat ben en, en, en er is nog tijd, dan, dan hoop ik dat ik mijn kennis op het gebied van judo en mijn ervaringen ook nog uh, zou kunnen uitdelen. Ik, ik, daar, uh, ja, ik hoop dat ik in de sport betrokken blijf en uh, op welke manier of het nou alleen bij de judo is of op een andere manier. Ik ben, uh, ja, ik ben gewoon een sportliefhebber en ik vind gewoon uh, dat, uh, dat iedereen het recht uh, uh, moet hebben om, op, om te kunnen sporten. Hè. En daar zou ik best wel uh, een rol in willen betekenen, ja. Je bent nu in Parijs, hè? Ja, ja. Ben je daar als toerist of toch stiekem een beetje voor de, de Grand Slam daar? De judo nee, Grand Nee, ik ben daar voor de Grand Slam. Ik ben een... Ik, ik, toerist, uh, het toeristische in Parijs is schitterend. Maar uh, het judo in Parijs is uh, voor mij nog mooier, hoor. Dan zit jij op de tribune? Ik zit op de tribune, zeker. En dat gaat goed? Dan krijg dat je niet ik. pijn ik, in je hart? Ik denk dat er uh, gemengde gevoelens... Uh, ja. Zullen, zullen zijn daar. Maar goed, dat, dat zien we morgen wel. Ik weet ook dat ik het judo heel erg mooi vind. En uh, ik zie morgen wel hoe ik, uh, hoe ik dat ga volhouden. Of niet. Nee, heel veel succes daarbij. Dank je wel. Elisabeth. Oké, okay, fijne gaven. Dag. Dag. by rave Be and I'm sick of Who was that girl and what was her name? I couldn't find her, man. She went back to playing. <laughs> 14 or 40, you lie about your age. Fun for me, party was followed by a rave. Fly. People met Holiday. We komen uit bij voetbal weer. We hebben het al gehad over Vitesse en over FC Twente. En nu gaat het om Feyenoord. Feyenoord speelt dit weekend tegen AZ. De nummer 4 van de ranglijst tegen de nummer 10. En Ronald van der Geer ging vanmiddag naar de wekelijkse persconferentie in Rotterdam. Trainer Ronald Koeman verliet vanwege trieste familieomstandigheden de Kuip na de ochtendtraining Hij werd tijdens de persconferentie vervangen door zijn assistent Jean-Paul van Gastel. Die dus het antwoord mocht geven op een aantal prangende vragen... Bijvoorbeeld of Lex Immers na zijn schorsing vanaf afgelopen weekend tegen Willem II... het komend weekend tegen AZ weer terugkeert in het elftal. Nou ja, uh, Immers gaat spelen omdat wij uh, aan het begin van het seizoen met Lex op die positie zijn begonnen. Hij heeft 10 doelpunten gemaakt. We zijn uitermate tevreden over hoe hij die positie invult. En, en Tony heeft dat ook geweldig ingevuld. Maar Tony zakt gewoon weer de linie terug. Nou, en, uh, het middenveld wordt gewoon weer, uh, weer hersteld. Dat is duidelijk. Ruud Vormer verdwijnt dus weer uit het elftal. En ook verdedigend zal er niet veel veranderen. Nou, daar waren toch wel wat vragen over, want Bruno martens indi en Stefan de Vrij... vormden een prima centraal duo met Oranje tegen Italië. Ja, en nu speelt Joris Matthijsen met de Vrij... en moet martens indi weer terug naar de linksbackpositie. En dat gaat gebeuren, zegt Van Gasten. Over de defensie zijn wij uitermate tevreden. En, uh, we, zijn, uh, we zijn een weg ingeslagen met deze verdediging. En uh, daar zijn we heel erg tevreden over. Uh, er worden fouten gemaakt, individuele fouten, teamfouten... Maar we hebben volkomen veel, uh, ontzettend veel vertrouwen in, uh, in de jongens die uh, in die linie staan. En ook de jongens die daar uh, net buiten vallen, hebben we ook ontzettend veel vertrouwen in. En dat is niet het meest prettige nieuws voor Bruno Martis Die vandaag ook nog eens zijn 21ste verjaardag vierde. Hij speelt tegen AZ gewoon weer tegen wil en dank als linksback. Ondanks dat goede optreden als centrale verdediger tegen Italië. Op zijn lievelingsplek. Ja, dat is ook een positie waar ik, uh, waar ik het liefst wil spelen natuurlijk. En... Uh... Ja, ik denk dat, we, dat wij uh, wel tevreden mogen zijn. Het zijn de bondscoach? Dat ik uh, goed heb gespeeld. Dat ik ook uh, nog bepaalde dingen moet, uh, moet verbeteren. En, uh, Noem ze een put. Nou, zoals op uh, uh, de trainingen uh, toen ik nog meer initiatief. En uh, in de wedstrijd kon het, uh, kon het af en toe ook, uh, ook nog wel meer. En uh, ja, uh, soms uh, het koppen kan dan ook uh, nog wel beter... En, uh, ja, dat is toch wel iets waar ik, uh, waar ik uh, hard aan ga werken. Dus. nou is er weer een discussie ontstaan. Omdat jij het daar zo goed hebt gedaan met Stefan uh, Centraal... Uh, is die uh, maar het is Indien niet gewoon een centrale verdediger? En geen linksback? Ik weet dat er een discussie nu uh, is ontstaan. Maar uh, ik, wil ook geen, uh, ik wil daar ook niet echt uh, heel veel over zeggen. Ja, het uh, voetbal is toch een teamsport. en uh, ja, Daarom zeg ik ook geen druk uh, uh, op, op het team leggen. En, uh, ja, uh, voor het team uh, doe ik alles. Maar is het ook een discussie die je met de trainer voert dat je zegt. Ja, trainer, ik wil eigenlijk gewoon linksback staan. Of, uh, of, of centraal staan. Of, of kijk jij maar? Ik, uh, tuurlijk praat ik er uh, met de trainer over. Ja, Hij heeft goede argumenten erover. En, uh, en ik heb goede argumenten erover. En uh, ja, zo, uh, zo discussieer je gewoon uh, samen. En uh, ja. Uh, maar uiteindelijk be bepaalde trainen altijd. Dus. Kan je mij dan eens uitleggen hoe jij je anders voelt als linksback dan centrale verdediger? Wat, ja, wat, wat kan je niet als je linksback bent, wat je als centrale verdediger wel graag doet? Ten eerste wil ik, uh, wil ik veel verantwoordelijkheid. Nog meer verantwoordelijkheid uh, op me nemen. Want uh, ja, zo ben ik gewoon, zo'n type ben ik. Uh, ik wil gewoon de verantwoordelijkheid nemen. En, uh, en uh, ja, van daaruit wil ik, uh, wil ik me... Wil ik me onderscheiden eigenlijk. En uh, ja, als linksback uh, gaat het wel wat moeilijker, kan je ook minder mensen bereiken in je coachen. Uh, uh, ook, uh, ook in het leiden nemen van uh, het naar voren verdedigen. En uh, ja, gewoon uh, laten zien dat je er staat. En uh, vanuit het centrum kan je dat wel beter dan als, dan als, uh, als linksback, tenminste, ik. Als je van de week met die leeuw op je borst liep, in dat nieuwe shirt, borst vooruit. En je ziet dat terug, ben je een beetje trots op jezelf? Ik ben hartstikke trots op mezelf. Gaan door naar voetbal in Engeland. De 20 voetbalclubs in de Premier League hebben vandaag tijdens een bijeenkomst in Londen afspraken gemaakt over hun uitgaven in de toekomst. Correspondent Arjen van der Horst in Engeland. Goedenavond, Arjen. Goedenavond. Welke afspraken hebben ze gemaakt? Ja, drie nieuwe regels worden straks van kracht. De eerste gaat over de spelersalarissen. Clubs mogen voortaan per jaar niet meer dan 61 miljoen. Uitgeven aan spelerssalarissen. Als ze dat wel doen, als ze meer uitgeven, ja, dan krijgen ze een straf. Dan mogen ze het volgende jaar maximaal 66 miljoen uitgeven en het jaar daarna 71 miljoen. Dan denk je nog, ja, maar ja, dan mogen ze nog steeds meer uitgeven. Maar ja, als je bedenkt dat een club, bijvoorbeeld als uh, Manchester City, het ene jaar 50 miljoen uitgeeft en het jaar erop 300 miljoen. Ja, dat soort situaties willen voorkomen. Dus deze regel is duidelijk daar een rem op. Tweede regel. Ze kijken ook naar de totale begroting van een club. En over drie seizoenen mag een club voortaan niet meer eh, dan 130 miljoen euro aan verlies leiden. Regel drie: voor elke 5 miljoen verlies die een club leidt. moet de clubeigenaar evenveel geld uit eigen daar tegenover zetten als dekking. Nou, en dat, die laatste regel moet vooral voorkomen. wat er met clubs als Glasgow Rangers vorig jaar gebeurde. en eerder met Portsmouth. Clubs die dus failliet gingen en omvielen. Breek je een van deze regels, dan kun je rekenen op punten aftrekken. En dat is een beetje het pakket zoals het uh, straks van kracht wordt. Ja, maar, maar help me even. Er was ook financial fair play hè, van de UEFA. Ja, Hoe en moet daar ik is dit dat nou niet los zien? van te zien. Is dit, is dit ja, een vrije dit is... interpretatie van de reglementen van de UEFA? Ze anticiperen op wat de UEFA gaat doen. En er is wel een gat hoor tussen wat de UEFA wil en wat de Premier League nu heeft afgesproken. Want de UEFA wilde, als het ging om het verlies van de club... niet 130 miljoen maximaal afspreken. Nee, die wilde dat terugbrengen naar 45 miljoen. Nou, de Premier League gaat duidelijk niet zo ver... Toch is het wel een hele stap hoor. Zeker als je bedenkt dat ze elk jaar weer meer krijgen voor televisierechten en sponsoring. Dat gaat echt om miljarden. En tot nu toe was de houding: ja, die clubs zullen hun handen vrij hebben om dat te besteden zoals zij dat willen. Die houding die zie je nog wel nog steeds bij, bij sommige clubs. Maar je ziet de laatste tijd ook wel een, een kentering. Uh, spelers en zaakwaarnemers eisen steeds meer geld. Sommige spelers hier verdienen 250. Duizend euro per week. En deze nieuwe regels kunnen de clubs ook zelf aangrijpen... om dat aan banden te leggen. Ik kan me zo voorstellen dat niet alle clubs het hiermee eens waren. Nee, nee. Het, het, het was ook maar een nipte meerderheid die voorstemde. Zes van de twintig stemden tegen. De, de, ja, de voornaamste was wel Manchester City. dus ook niet zo verwonderlijk als je ziet... met hoeveel honderden miljoenen ze de afgelopen jaren hebben rondgesmeten. Um, wel verrassend dat Chelsea wel voorstemde. Um, twee derde meerderheid was nodig om deze regels van kracht uh, te laten worden. Zes stemden tegen. Dus die tweederde meerderheid werd nipt gehaald. Ja, Chelsea, dat is wel opmerkelijk... Chelsea is opmerkelijk, maar dat heeft toch ook te maken met de spelersalarissen. En Chelsea heeft de afgelopen, afgelopen jaar laten weten... Van dat ze iets willen doen aan die spelersalarissen die al maar hoger worden. En dit helpt hem natuurlijk om dat een beetje in bedwang te houden. Ja, kun, je, kun je uitleggen wie er nou het meest profiteert van, uh, van deze regeling? Ja, op het eerste gezicht de, de kleintjes natuurlijk. Ja. Hè, want die kunnen niet opboksen tegen de, de financiële kanonnen... zoals Manchester City, uh, Arsenal, uh, Liverpool, Manchester United... Maar ook wel een club als Arsenal. Arsenal is het beste jongetje van de klas hier. Die draait jaar in jaar uit een sluitende begroting. Ze maken zelfs winst elk jaar. Arsenal laat zich zelden verleiden tot enorme aankopen in de zomer... of extreem hoge spelersalarissen. Dat hebben ze al aan banden gelet. Dus zij hoeven hun beleid niet echt aan te passen. Het zal dus makkelijker worden voor Arsenal... om nu ook financieel te concurreren met clubs... zoals Manchester City en Manchester United. En, en wanneer zou deze regeling ingaan komend seizoen? Volgend seizoen, daar nou ja. worden ze al van kracht. Oké, okay, dankjewel Arjen van der Horst. We gaan verder met wielrennen. Terwijl Rabobank niet meer op de shirts wil staan van de mannelijke profwielrenners... blijft de bank wel sponsor van de vrouwenploeg van Marianne Vos. Zondag werd ze nog wereldkampioen veldrijden in Louisville. Vandaag werd haar nieuwe ploeg gepresenteerd in Bergen op Zoom. Zijn we zover? Ja. ja, Koos Moerhout. Je kan beginnen. Goedemiddag. Vroeger was rennen bij de mannenploeg, nu ploegleider bij de vrouwen. Hij presenteert zijn eigen Rabobank Lift Giant ploeg en stelt de beste vraag van de dag. Waarom wel de vrouwen en waarom niet de mannen? De vraag wordt gesteld aan Helene Krielaert van sponsor Rabobank. Ze legt uit dat Rabobank vertrouwen heeft in het vrouwenwielrennen. Maar waar is dat vertrouwen op gebaseerd? Ja, dat is een goede vraag. Wij hebben het vertrouwen in het vrouwenwielrennen, want wij zijn het sponsorship met Marianne Vos voor vier jaar uh, met overtuiging aangegaan. Um, al die jaren dat wij in het wielrennen zaten... was het vrouwenwielrennen een totale different league. We kregen veel minder publiciteit, minder aandacht, minder geld. Alles was minder voor de vrouwen. Het was een andere league. En dan is het niet eerlijk dat als er iets negatiefs gebeurt, om ze wel op dezelfde hoop te vegen met het mannenwielrennen. Dat hebben we dus ook niet gedaan. En dus stroomt in Bergen op Zoom het podium vol. Uh, dames, een mooie entree hier. Trap naar beneden. Zorg dat je niet valt. Met de wereldkampioenen. Marianne Vos. De Nederlands kampioenen. Annemiek van Vleuten. En de Amerikaans kampioenen. Megan Garnier. Middelpunt van dit alles, of ze het wil of niet, is Marianne Vos. In Louisville werd ze afgelopen zondag voor de tiende keer wereldkampioen. En dus is er vandaag een cadeautje. Hartelijk officiat met een prachtig fietsjaar 2012. En ik hoop dat 2013 verder gaat zoals het gestart is. Geef mij Anne Vos een fiets en ze wordt wereldkampioen. Tenminste, zo lijkt het. In het veld rijden, op de baan en op de weg. Bij een nieuwe Olympische cyclus horen nieuwe uitdagingen. En dus heeft Vos een mountainbike gekocht... En daar gaat ze nog wedstrijden mee rijden ook. Nou, ik ga beginnen uh, in Cyprus en daar is een, uh, een driedaagse. Dat is uh, begin maart al. Nou ja, en daar, uh, daar, ja, daar zal ik op zich wel, wel een gevoel krijgen van waar sta ik en uh, waar moet ik nog hard aan werken. En uh, ja, hoe sta ik in het internationale veld. En dan is dit seizoen absoluut niet de, de nadruk op de wedstrijden. Ik ga wel nog wat meer wedstrijden rijden, maar uh, ik ga eigenlijk voornamelijk gewoon voor, uh, ja, op, op de weg richten. Ik zal gewoon het volledige wegprogramma rijden zoals ik dat de afgelopen jaren ook heb gedaan. Dus ook in het voorjaar? Ook in het voorjaar, de voorjaarsklassiekers, uh, maar ook... Uh, ja, richting de, kampioen, richting de Nederlandse kampioenschappen, de Giro d'Italia, um, de wereldbekers en uh, uiteindelijk uh, natuurlijk de focus op het WK-weg. Marianne Vos kijkt vooruit, maar de gevulde zaal kijkt nog even achterom, naar de successen van 2012. Wat een finale, wat een finale. Vos op jacht naar goud, maar het moet nog wel even gebeuren. Het was een goed jaar, maar het eindigde dus met een klap. Rabobank trok zich grotendeels terug uit het wielrennen, maar bleef onder meer de vrouwen op aangepaste manier steunen. De ploeg in zijn oude vorm moest wel ontmanteld worden en dus kon de kerstverse ploegleider Koos Moerenhout aan de bak. Veel geregel, maar de belangrijkste dingen zijn klaar. De truitjes zijn er, uh, dus uh, we kunnen koersen. En, uh, de, de rest daar uh, dat werken we hard aan, omdat we uh, zo snel mogelijk op, op een... Uh... Ja, op een 100% professioneel niveau te hebben. Ja. Wat, wil je, wat wil jij als ploegleider leiden met, met deze ploeg komend jaar? Um, nou, mijn, mijn doel is om in ieder geval de rensters individueel beter te maken. Kijk, afgelopen jaar was de ploeg vierde op de WK-ploegentijdrit in Valkenburg. Nou ja, daar zit nog rek in. Uh, als ik het afgelopen trainingskamp zie, uh, gewoon het, het rijden van de meiden... Daar zit nog heel veel rek in, zonder dat je daar aan hele spectaculaire dingen hoeft te, doen, uh, te denken. Maar door uh, als renner-renster uh, nog, nog, ja, nog effectiever te worden... gaan ze nog veel zuiniger met hun kracht kunnen omspringen... waardoor uh, resultaten ook wel gaan volgen. Koos Moerhout, aan de start van zijn tweede wielerleven. Opnieuw in een door Rabobank gesponsorde ploeg. Een ploeg waar de sponsor vertrouwen in heeft. Maar daar ging wel onderzoek aan vooraf. Iedereen in de ploeg, rensters en begeleiders, moest aangeven schoon te zijn... ...en dat altijd te zijn geweest. Ja, nou ja, dat, ja, dat is, uh, lijkt me logisch... ...maar dat is uh, inderdaad ook nogmaals uh, aangegeven... ...en uh, nogmaals aangegeven in het contract. Zodat Helene Krielaard en Rabobank zich niet nog een keer het hoofd stoten. Ja, want anders zouden wij dit niet doen. Kijk, en, en, en inmiddels zijn wij ook uh, niet naïef... Uh, ...en snappen wij ook dat je dat eigenlijk nooit kunt zeggen... Uh, ...omdat je het nooit zeker weet... Maar wij zijn sponsor van een damesploeg. En als sponsor hebben wij er alles aan gedaan om te bewerkstelligen dat dit een eerlijke en schone sport is. En meer dan dat kunnen we doen, niet doen. En voor de rest hebben wij heel veel vertrouwen in alle goede intenties en prachtige resultaten van het team van Marianne Vos. Dat zei Helene Krielaar tegen verslaggever Steven Dalebout. Morgen gaan de schaatsers weer verder met hun wereldbekerwedstrijden. In Insel zal een groot aantal deelnemers al bezig zijn met volgende week... als het WK Allround op het programma staat in Hamar. Sven Kramer slaat daarom de 1500 meter over. De Vries komt alleen uit op de 5 kilometer. Exact één jaar voordat die afstand ook op de winterspelen op het programma staat. Maar met dat evenement is Kramer nog niet bezig. Ik had het van de week wel gehoord dat, uh, dat de spelers nog uh, ongeveer een jaar waren, maar uh, nee. Het maakt er echt niet uit welke dag het is, jij denkt elke dag aan de spelen. Ja, ja, ja dan heb je eigenlijk wel gelijk ja. ja. De spelers zijn in Sochi, 2 WK-afstanden ook in Sochi. Morgen kun je al een eerste stap zetten naar het WK-afstanden. Ja. Uh, ben je daar erg mee bezig? Nou, daar ben ik wel in geïnteresseerd, ja. Als ik hier uh, de World Cup win, ben ik meteen geplaatst. En anders gaat het over het... Uh, zijn er nog twee plekken over het klassement van uh, hier in Inzo en Hereveen de ik finale, maar uh, ik doe het maar uh, liever meteen. Ja, want prikkelt dat nog? Want je zou kunnen zeggen, ik haal het sowieso wel, uh, toch? Die vijf ja. kilometer, maar uh, is dat dan een last van je schouders of zoiets? Nou, nee, maar het is wel mooi meegenomen. Het is inderdaad niet uh, dat, ik, uh, ja, dat het uh, gigantisch moeilijk is of zo, maar uh, ja, het moet wel gebeuren. Nou laat je de 1500 meter waar je voor geplaatst was, laat je lopen. Ja. Uh, waarom is dat dan? Um, nou, ik, heb een, ik, ik had hem wel graag willen rijden, maar met het oog op de, op de WK is het, uh, ja, voel ik me eigenlijk uh, goed genoeg. wk round. Ja, en uh, ik had hem willen gebruiken als ik, als ik het gevoel had dat ik dat nog nodig had voor de wk round, maar uh, ik denk dat ik hem niet nodig heb. Je bent gewoon al in vorm voor volgende week. Dat gaat er goed, aan. Want ik dacht van, misschien wil hij zich ook wel op de 500 meter plaatsen voor dat WK afstanden, wat daarna dan weer is. Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet eens. Ik, ik, dat kan nog steeds. Uh, dan moet ik in Erfurt rijden. En dan, uh, als ik uh, de B-groep in Erfurt win, dan plaats je automatisch voor de, voor de World Cup finale. Maar uh, dat is eigenlijk nog niet aan de orde. En eigenlijk heb ik wel een beetje voor de 5 en de 10 gekozen. Dus uh, ja, dat laat ik even in het midden. Ja, en dat blijft volgend jaar eigenlijk ook zo. Ik bedoel, dat is toch? Want dat heb je steeds gezegd hoor, 5 en 10 kilometer. Ja. Maar dan wordt toch wel steeds gezegd van hey, de 500 meter, pak je die niet mee. Ja. Is dit al een soort uh, voor hand doen? Nou ja, ik. ik... Ik pak hem gewoon mee als, als ik denk dat het kan en als ik denk dat ik er niet minder van word. En uh, ja, dan zal ik hem rijden, maar vooralsnog is de focus volledig op de 5 minuten. Hoe ver uh, ben jij al bezig met volgend jaar, want natuurlijk uh, Sochi en zo. Maar daarna, als je als sponsor ermee ophoudt, ja. hoe ver ben je daar al mee bezig? Nou, daar, uh, dat gaat wel, uh, ja, dat gaat natuurlijk wel steeds meer uh, tellen, zeg maar. En uh, we zijn bezig met, uh, ik, ik ben vooral aan het nadenken wat ik wil. Kijk, het gaat nog niet eens om uh, wat ik misschien na de spelen wil, want na de spelen wil. Ik kan prima zo door. Ik kan nog wel twee jaar door. Maar wat ga ik doen om over vijf jaar weer goed te zijn? En dat is het belangrijkste. En heb je al een voorzitje voor gegeven week? Toen kwam ineens het uh, marathon schaatsen. Dat wou je wel? Nou, dat, is, dat is wel een... Uh... Kijk, het is niet dat ik dat uh, bloed serieus ga nemen. Maar het lijkt me wel leuk om daar een keer aan mee te gaan doen. En uh, dat, is niet dat, ik, uh, dat wil ik nu niet doen. Met het oog op de spelen en op de risico's. En als ik val, dat ik gewoon snel geblesseerd ben. Maar dat zou na Sochi wel een keer kunnen, ja. Maar dat is niet een, een must. Of zie je jezelf bijvoorbeeld wel een jaartje helemaal uit het lange baanschaatsen gaan? En dan een jaartje zoiets en dan weer terug of zo? Nou, nah, nee, dat vind ik het te mooi en te leuk voor. Sven Kramer in gesprek met Bert Maalderink. Kramer rijdt morgen tegen Jorrit Bergsma op de 5 kilometer. wedstrijden zijn rechtstreeks te volgen via NOS.nl. Vanaf 10 over 12, vanaf 10 voor 5 op Nederland 1. Met het oog op morgen gaat zo verder. Met presentator Thijs van der Brink. Een goedenavond. Winnen. Wereldrecord, olympisch record. Verliezen. verliezen. Oh, oh, oh. Wat een ellende, wat een ellende. Verliezen. Winnen. Hij is de wereldkampioen en blijft het. De strijd om de winst. En het gaat om winnen of verliezen. En dat maakt niet uit hoe je het doet, maar als je maar gewoon wint. De angst voor het verlies. Het eerste wat hij wel tegen mij zei van... "Ivan, het enige wat jij moet leren is leren verliezen. Topsporters over de eeuwige strijd. Mental coaches en ziekmakende spanning. Als je kapot zit, dan probeer je in het veld te kruipen van een wolf. Zondagavond 9 uur, in Holland Doc Radio. De wil om te winnen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Goed volk gunt iedereen het beste.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 Goed Volk gunt iedereen het beste. Download deze week dus elke dag gratis De Volkskrant... op je tablet, mobiel en pc via volkskrant.nl. Goed Volk. De Volkskrant. Let op. Afgelopen maandag 4 februari... heeft de overheid een NL Alert controlebericht uitgezonden. Als je dit bericht hebt ontvangen... dan weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld.